Polen die in Nederland werkloos worden, worden niet anders behandeld dan anderen... heeft minister Kamp van Sociale Zaken gezegd tegen zijn Poolse collega. Kamp sprak met hem op een vergadering van de Europese ministers van Sociale Zaken in Brussel. Kort geleden kondigde Kamp aan dat hij Polen wil terugsturen die dakloos zijn... geen werk hebben of overlast veroorzaken. De Poolse regering reageerde daar verbolgen op. Europees commissaris Reding van Justitie maande Nederland toen zich aan de Europese afspraken te houden...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 Het weer, helder en droog, temperatuur dalend tot rond het vriespunt. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. De Nationale Carrièrebeurs. Het grootste carrière-evenement van Nederland met de beste werkgevers. Vrijdag 11 en zaterdag 12 maart in de Amsterdam Rai. Studenten, starters en professionals kijken voor informatie en gratis entree op carrièrebeurs.nl.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 Het is Radio 1. BNN today. Willemijn Veenhoven. Het is 3 over 9. Jan Bos nam dit weekend afscheid van het schaatsen. Daarom zit hij hier zo meteen samen met Erben Wellemers. Joran van der Sloot die pleegde geen moord, maar een crime passionel. Althans, volgens zijn advocaat. En hiervoor krijg je in plaats van 25 jaar, maar drie jaar zelfstraf. BTR De Vries geeft zometeen zijn mening hierover. En Linda de Mol, Suzanne Visser en Tjitske Reidinga die zijn hier allemaal te gast. Zij zijn de hoofdrolspeelsters in de film Gooise Vrouwen. Die morgen in première gaat. Ranking the News. But first things first. Met de 5 van Ranking the News. Troubles in het politieparadijsje van Fernand Koekelberg. Dat is de hoogste politiebaas van België. En hij heeft nu zijn ontslag aangeboden. Het begon allemaal met een reisje naar Qatar. voor een bijeenkomst van Interpol. Het was eigenlijk meer een reisje om te lobbyen voor zichzelf. Hij wilde een onbetaalde baan bij Interpol. Uh, Na afgelopen februari kwam er een anonieme klacht binnen. dat dat toch wel een beetje een duur reisje was geworden. En dat dure reisje, dat is nogal een understatement. Ons koekeltje houdt namelijk nogal van het goede leven. Hij ging met zes medewerkers, sliep in het duurste hotel... duurste vliegtuigtickets uh, en zijn secretaresse, die wordt erop beschuldigd in die anonieme klacht... Dat, hij met een, uh, dat zij met de creditcard van de politie... allerlei persoonlijke aankopen heeft gedaan. Waaronder dus koffers. Ja, en dan natuurlijk geen shabby plastic koffers... maar die-hard koffers van 400 euro per stuk. Nou, En dat soort dingen mogen er natuurlijk niet in België... En dus dus werd nu de politiek eindelijk, eh, politieke druk eindelijk te hoog. En toen zat België ineens zonder regering en ook zonder hoofd van de politie. Vanochtend heeft de top van de federale politie ruim drie uur lang vergaderd met minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom. Paul van Tiele, de directeur-generaal van de gerechtelijke politie, neemt voorlopig zijn functies over. Turtelboom, Kugelberg, lijkt wel een beetje de grot daar in België. Wie de politiechef voor vast gaat overnemen, dat is nog niet bekend. De regering mag dat ondanks de demotionaire staat wel gewoon beslissen. Op vier dan de veiling van de spullen van koningin Juliana. Onze ex-voorstin heeft in de leven ontzettend veel meuk verzameld. En dat wordt vanaf morgen allemaal geveld. Ja, dat is echt zo. Want één ding is duidelijk: het is allemaal lelijke shit. Erg plotseling is het toch? Hè? Ja. We dus, zien hier een lamp hangen. nou, Als je die op je hoofd krijgt, ben je onmiddellijk dood. En hij is rijk versierd met met goud en zo, maar. Gewoon aardig lelijk. Ja, een zware lamp met goudverschiet. Nee, de verslaggever zou daar niet dood mee gevonden willen worden. En dat is dan ook de reden dat de boel wordt geveld. Want na de dood van Jules lag het maar in de weg, daar in Paleis Soesdijk. Je bent veel in Paleis Soesdijk geweest. Heb je dat nee. daar ooit gezien? Ik niet. Ik heb het daar nooit gezien, maar ja, het komt ook uit andere paleizen. Ze, oh. ze hebben echt nou meteen zolderopruiming gehouden. Zonder ja. Tjokvol, dat dus dat, uh, ja, ja. ja, de garageverkoop van de oranjes dus. En daar kom je de gekste dingen tegen. Jeetje, wat we hier nou zien in de vitrine een uh, leren koffertje van Prins Bernhard geweest. Dat is niet mee op prijs. En uh, ja, als je dat in het hoort. zat er dus een, uh, een nagelgranituur in. zat erin. Ja, dat en zie ik. Een, paar, een paar borstels. Zilver. En, zilver, ja natuurlijk. En een paar thermometers. Dus als hij zich koortsig voelde, dan kon hij daar uh, kijken of het inderdaad zo was eigenlijk. Hè? En dat is natuurlijk heerlijk om te hebben, zo'n gebruikte thermometer. <lacht> Maandag, dan mag het plebs gaan kijken naar de spullen van de oranjes. En je kan ze dus ook kopen. Je moet wel even wat geld meenemen, want sommige dingen moeten meer dan 40.000 euro opleveren. En dat geld gaat dan weer naar een goed doel, maar wel naar een eigen goed doel, namelijk het uh, Prinses Beatrix Fonds. Dus het komt weer in hetzelfde potje terecht. <lacht> Op drie dan, de stijgende olieprijs en de maatregelen die worden genomen. Maar zo is in Spanje vanaf vandaag de maximumsnelheid 110 km per uur. Ja, dat, dat zegt de regering. Die stellen dit nu in tot aan 30 juni... tot aan het begin van de zomer, grote zomervakantie, kan je zeggen. Maar goed, daarna kan het opnieuw herzien worden. Hangt allemaal af van de ontwikkeling in de Arabische landen... de ontwikkeling van de olieprijs. Want de maatregel is een besparingsmaatregel. Door de maximumsnelheid te verlagen van 120 naar 110 km... daalt het benzineverbruik en hoeft er minder olie geïmporteerd te worden. Klinkt logisch... Al is Spanje wel het enige land dat dit nu doet. En het is een enorme operatie geweest. We hebben hier in Spanje iets van 9000 kilometer aan snelwegen. En daar zijn afgelopen nacht echt 6000 bordjes verhangen. Oei. Ofwel overgeplakt. Uh, ze hadden grote stickers klaargemaakt om van de 2 van de 120 een 1 te maken. Zodat er nu 100, uh, 110 staat. In Nederland ziet GroenLinks dit plan ook wel zitten... maar een meerderheid van de Tweede Kamer voelt er niets voor. GroenLinks wil morgen tijdens het vragenuurtje van minister Schulz van Verkeer weten... hoe het kabinet gaat anticiperen op de snel stijgende olieprijs. Op twee dan nog, carnaval. Nou, Dan eh, nemen we even een kijkje in Limburg, lekker ver weg. Dus dan heb je het minst, eh, minst last van. Nou werd het doldwaarse volksfeest geopend door de burgemeester van Maastricht. <laughs> Maastricht? Onder Hoes die speciaal voor zijn speech het Limburgs onder de knie probeerde te krijgen. Geen lui hij onder. Luikers toes voor de televisie en geer naar boven. Welkom, Vollex Nou, Dat is in Limburg, hè? een regio met stijl en met klassen en tradities. Een prachtig feest is er daar. En dan heb je Brabant. We worden best een lange storm op zee. Ik heb helemaal geen idee. Ik kan niks verstaan hier. Door is allemaal een lawaai. Maar dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit. En dat is zo'n beetje de meest gebruikte zin van deze dagen. Dat maakt het me niet uit. Niets maakt uit. Alles is leuk tijdens carnaval. Zelfs als Max Baas Jan Slachter ineens in je dorp staat. Ja, ik, heb, ik ben echt enorm verrast uh, geridderd in Maastricht. Nu in Hoeteldonk. Ontzettend blij dat we hier mogen zijn. En ja, we gaan er een mooie reportage van maken samen met Omroep Brabants. Ja, want we werken sinds kort uh, officieel samen. Ja, dat officieel. deden we al een beetje, maar... Ja, nee, nu is het echt officieel. En dan ben ik ontzettend trots. En de samenwerking met Omroepraam, is echt fantastisch. Wacht even, dan ga ik even krom staan voor de veers. Ja? Ja, heb, zit hij erin? Oké. Okay, ja. Lekker hoor. Ja, goed, lekker. Hè. Nou, ik haal hem er zo weer uit. Ja, die bejaarden van tegenwoordig zo plat vloers... altijd een associatie maken met seks. Heel akelig is dat. Uh, carnaval duurt nog tot... Uh, nou ja, maar niet uit. Tot <lacht> slot nog, de nummer <lacht> 1 van vandaag. Uh, nummer 1 is best wel iets anders, namelijk de situatie in Libië. Vandaag werd er vooral in de stad Raslanouf hevig gevochten. Ja, er waren vooral uh, luchtaanvallen... Straaljagers in de lucht die dan uh, soms even laag durven te vliegen, maar vooral ook hoog proberen te blijven weg van het luchtafweergeschut dat de rebellen veel van hebben. De plaats was in handen van de opstandelingen, maar de troepen van Gaddafi lijken die plaats nu weer over te nemen. Ze zijn heel erg gespannen omdat ze dus een stad verder waren eigenlijk in de afgelopen dagen, wat. Mm -hmm. maar teruggedreven zijn naar Raslanouf en... Ja, ik denk dat daar vanavond en vannacht uh, nog veel zwaarder op gaat worden. Raslanouf is een belangrijke olie stad. Ondertussen zitten de drie Nederlandse militairen nog steeds vast in Libië. En dat was het. Uh... Ga ik aan de al vieren, denk ik. <laughs> Hier in Eelversen. Zie je morgen hoor. Ja. Luc, dankjewel. Ja, al ruim een week zitten die drie Nederlandse militairen vast in Libië. Niemand weet waar ze zitten of wat er met ze gebeurt. Maar het zal uh, nou, ongetwijfeld geen luxe verblijf zijn in een vier hotel. En waarschijnlijk nemen de. Mannen van Gaddafi die militairen stevig onderhanden om informatie los te krijgen. Hoe train je nou militairen voor zo'n situatie? Iemand die dat als geen ander weet is ex-marinier Anton Melijn. Anton, goedenavond. Ja, goedenavond. Jij hebt als marinier verschillende uh, kidnaptrainingen ondergaan. En nu geef je zelf van die kidnaptrainingen aan bedrijven als Shell en journalisten en aan NGO's. Um, ja, ja zo'n training, hoe gaat dat in zijn werk? Wordt er dan tegen je gezegd van, nou, morgen dan doen we hem, de training? Nee, nee, nee. Uh, ik moet ook meteen even het woord... kindertraining misschien veranderen in uh, een, een, een, een, een kruisgevangentraining. Daar is het okay. natuurlijk op Defensie wat meer van toepassing. Kidnappen is meer van het ontvoeren bij huis weg. Maar ja. we begrijpen natuurlijk hetzelfde. Um, ja, dat wordt zeker niet verteld. Je weet dat het in je opleiding kan gaan gebeuren. Maar het zijn natuurlijk mama, momenten uh, die uh, plaatsvinden onverwachts aan het einde van een lange oefening. Die je hebt en eigenlijk denk je dat je bijvoorbeeld misschien naar uh, de kazerne terug gaat om lekker uh, te douchen en uh, vrij te zijn. Uh, word je in een keer in een andere teruggedouwd en ga je nog eventjes twee dagen een, uh, ja, een kussens in met uh, vreemde gevolgen... En ja, dat is wel even onverwacht Ja, en wat gebeurt er dan met je? Wat doen ze met je? Nou, het is natuurlijk... Hè, we hebben altijd te maken over vredesituaties. Dus uh, het is niet de bedoeling dat men uh, je gaat folteren en, uh, en allerlei rare dingen op je toe gaat laten. Maar de militairen die krijgen natuurlijk van tevoren al lessen hè, van... Als je in vijandelijke handen valt, noem alleen maar de bekende gegevens die je uh, slecht moet opdreunen, zoals je, wie je bent voor rang je hebt, enzovoort, en, mm -hmm. soort, en je, je nummert maar meer niet. Nou, dat is een gegeven. Daarna is het natuurlijk vaak van, ja, door intimidatie, door de vermoeidheid, door je in een moeilijke houding neer te zetten, of te, te liggen, of op je hurken, of op je knieën, of je staat gewoon een uur lang, of misschien wel vier uur lang tegen de muur aan te kijken op één centimeter afstand. Nou, dat zijn allemaal dingen intimidatie. Ja. En dat neemt eigenlijk je persoonlijkheid bij je weg. Waardoor je onzekerder wordt en als dan mensen allemaal vragen op je afvuren, de een keer zijn ze aardig, de andere keer zijn ze minder aardig. Ja, dan ga je twijfelen. Maar en dit... uiteindelijk is het de bedoeling, in zo'n ja. training, ja. dat je het niet loslaat. ja, ja de vermoeidheid, hè, dat is soms het probleem. Maar uh, volgens mij hou je nu toch nog iets, hou je iets achter, want dit klinkt toch nog niet heel erg zwaar. Ja, dan moet je vier op één plek staan. Is dat heel erg? Uh, nee. Nee. Uh, als zich, ik bedoel, je weet ook dat, uh, dat je weer naar huis gaat. Alleen door de vermoeidheid, verschijnselen uh, en, en natuurlijk best wel de fysieke druk die er is. Uh, zeker als militair, wij geven zelfs met mijn bedrijf trainingen voor het bedrijfsleven. Maar mm -hmm. dat iets wat op een andere wijze. Uh, dat zijn geen militairen die daar die training ondergaan, Dus die moet je ook anders behandelen. Uh, maar nee, maar als, dus ik... als militair zijnde, ik neem aan dat je ook wel eens uh, bespuugd wordt. Of, of uitgescholden of echt iets, iets fysiekere nou, ja, dingen. ja, best wel uh, intimidatie, een glas water in gezicht gooien. Dat ja, op ja. zich helemaal niet schadelijk. Maar het schrik-effect, de vermoeidheid, je wordt weer misschien weer wat alert door het water, het koude water. Het kunnen allemaal kleine dingen zijn, maar we mogen dus zeker niet spreken over, over mishandeling. Dat is natuurlijk niet aan ja. orde, maar je wordt gewoon murf gemaakt. En als je natuurlijk nog een bepaalde informatie te horen krijgt die je eigenlijk in misleiding brengt... Ja, dan proberen ze natuurlijk te kijken hoe snel je doorslaat, of juist niet. Ja, en jij hebt deze training zelf een aantal keer meegemaakt. Eén wat... nou, keer als, uh, in een onderzoeks maar uh, daarnaast heb ik vele malen meegemaakt uh, als uh, toeschouwer en, uh, ja. en ook als organisator. Maar wat gaat daar door je heen, als je daar staat, als, als militair? Nou, ja eigenlijk, uh, ja, je weet uh, nogmaals dat je in een oefening geraakt en bent, ja. hè, meestal wel. Maar ja, je, je, alles wat je ontnomen aan je eigen uh, uh, initiatief, hè, dus uh, eigenlijk uh, vind je het helemaal niet leuk. Hè? Ik bedoel je, <laughs> je, als, nee, je, als dat... jij vier uur lang op je knieën moet zitten of op je hurkstand, nou echt, je krijgt kramp en dat krijg je dan ook echt en dat doet zeer. Maar weet je bijvoorbeeld, ben je ervan bewust dat het een training is of, of vergeet je dat bijna? Nou, na, na heel veel uren, kijk, als je als militair deze drengel gaan speciaal eenheden en, en, en ook piloten die uh, dit uh, wat uh, op, een, op een zwaarder niveau mee kunnen maken, die, uh, ja, die, die weten dat echt wel, dat, dat we nog steeds misschien een oefening zijn, mm. maar als jij al twee dagen bezig bent, dan ga je echt twijfelen. We hebben burgers, burgers meegemaakt, mensen uit de burgmaatschappij die, uh, die na zes uur echt niet meer wisten of ze nou in een oefening geraakten of dat ze ergens anders waren in een zware droom. Nou, en dan heb jij 17 jaar bij de mariniers rondgelopen... en ja. uh, zelf nog nooit gevangen genomen... maar wel in conflictgebieden geweest, Cambodja, Irak. Um, ja. Even, als je kijkt naar die drie militairen in Libië... Hoe, hoe schat jij die situatie in? Hoe worden ze aangepakt? Hoe hard worden ze aangepakt? Ja, nou, uh, Libië weet absoluut dat deze helikopterbemanning... van een uh, marineboot afkomt. En die naam van die boot weten ze ook. Dus dat hoeven ze echt niet meer te ondervragen. En ze zien ook wel dat we met een helikopter zijn gekomen. Dus dat het marinevliegen zijn, willen ze ook niet meer weten. Maar ik kan me wel voorstellen dat... Uh, de inlichtingen waar ze nu aan zijn overgeleverd, ongetwijfeld... die zal hun heel absoluut willen vragen en uh, gegevens willen lospuiten van... wat weten jullie nog meer van? Komt er nog een militaire interventie of iets van die naad? Mm -hmm. En ja, hoe die uh, gesprekken uh, zullen verlopen met deze bemanning... diep triest natuurlijk, maar ja, dat is een, een, een groot vraagteken. Uh, er zal heel veel intimidatie bij zitten met onzekerheden die ze uh, uh, toekrijgen. En, en uh, ja, de... Maar wat voor intimidatie dan, denk je? Nou... Uh, heel veel. Uh, het kan alleen al de licht aan, lichten uit. Uh, uh, in een verblijf zitten, uh, steeds naar andere verblijven worden gebracht, mm -hmm. doekt, uh, uh, Gesprekken, vermoeidheid. Uh, ja, al die zulke dingen. Die, ik bedoel, je bent er niet op ingerekend. Deze bemanning die was een hele goede, of is een hele goede helikopterbemanning, maar die was zo'n plan om iemand op te pikken en daarna weer snel naar die boot te gaan. Maar denk jij en, bijvoorbeeld dat ze gemarteld worden? Nou, een vorm van martelen kan gewoon uh, al een onprettige uh, on, uh, houding zijn waar ze kunnen in worden gezet voor een langere duur. En dat is volgens uh, het woord martelen al martelen, maar niet zoals wij denken. Het is geen folteren. Nee. Ik geloof het niet, gezien de situatie internationaal. En er is natuurlijk best wel een camera opgericht op Libië. Libië is absoluut onberekenbaar, uh, maar ze zullen dit uitbuiten. En het staat natuurlijk absoluut slecht. En ik denk ook niet dat het... Uh, uh, gaat gebeuren, uh, dat deze mensen fysiek uh, letselt zouden worden toegebracht... wat ook uh, te zien zou zijn op een camera als ze ooit in het nieuws zullen nee. komen weer. Nee, dat is dan weer goed nieuws voor ze. Goed, Anton Melijn, ex-barineer, dankjewel. Graag gedaan. BNN Today. Zometeen wat vrolijke dingen. Jan Bos, nou ja, vrolijk, vrolijk. Die nam dit weekend afscheid van het schaatsen. Uh, maar hij houdt er zich goed onder. En hij is zometeen te gast samen met Ermen Wennemars. Maar eerst Limit to Your Love van James Blake. A limit to your like a in slow motion. I come up with no option. There's a limit to your love, your love, your love, your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 So carelessly there There's Is it the truth or care? There's a limit to your care There's a limit to care So carelessly there Het is maandagavond, natuurlijk dus tijd voor sport dan met Erben Wennemars. Erben, goedenavond. Goedenavond Willemijn. Interessant weekend heb je weer gehad hè? Ja, ik ben afgelopen weekend bij, ben ik bij de Schaatsen geweest, bij de finale. En dat was echt fantastische wedstrijd, heb ik daar gezien. Uh, een Irene Wüst die echt onverslaanbaar is. En ze werd natuurlijk al wereldkampioenround. ze won dit weekend weer. En ze gaat denk ik volgende week ook gewoon weer winnen. Uh, en dan zag ik ook Stefan Groothuis, die voor het eerst een keertje echt een internationale prijs won. En dat, daar was hij zichzelf ook wel heel erg van bewust. Dus ik denk dat er een, daarvan een klein beetje een last van hem afgevallen is. Mm -hmm. Maar daar komt volgende week ook nog hij, die jongen die wil volgende week wereldkampioen worden. Uh, dus het gaat ook een heel mooi feest worden volgende week in de, in de, bij het WK-afstand in Insel. Maar ik ben eigenlijk speciaal naar gegaan, Niet vanwege Irene Wus, niet vanwege Stefan Groothuis, maar vanwege Jan Bos. Jan Bos, ik, ik was er al bang voor. Ik dacht van nou, ik, ik moet erbij zijn, want het kan zomaar zijn laatste race zijn. En hij heeft het helaas net niet gehaald. Ja. Um, hij, kon, hij wilde ook plaatsen voor de weken afstanden, maar hij heeft het net niet gehaald. En um, het was zijn ja. laatste race. En ik heb ervan genoten. Laten we even luisteren naar zijn laatste meters. Gaan we hem zien? Komende vrijdag in Insel of gaat het hier stoppen? Die prachtige carrière van Bos. De 1 daar moet hij naartoe. 1 0 72 en 1 0 99 Nee hoor, de carrière van Jan Bos zit erop. Ja. Jan Bos, goedenavond. Goedenavond. Ik vind je het moeilijk om dit terug te horen, of niet? Nee hoor, helemaal niet. Nee? Nee, nee, nee. nee ik, heb, ik, heb wel, ik heb die ritten wel een paar keer gezien En... Uh... Nou, ik vond, het, ik vond het zelf gewoon een mooie rit en ja. uh, ik, heb, ik heb alles gegeven. Ja, ja, dan, uh, ja het mocht het helaas niet zo zijn. Hey, voordat we het hebben over het moment van stoppen en, en over de rest van jouw prachtige carrière, eerst eventjes. Jij en Erben, jullie kennen elkaar heel goed, hè? Ja, we kennen, we kennen elkaar al vanaf uh, onze junioren tijd Dus uh, ja, ja dat, dat, gaat al, dat gaat al heel lang terug. Ja, dat gaat inderdaad al heel lang terug. Jan, als je Ach. denk. We hebben natuurlijk jarenlang ook gewoon samen lepeltje, lepeltje in, in allerlei hotelkamers gezeten over de hele wereld. Dus het was echt. Ja. Uh... Maar uh, serieus, ja, samen in één ik... bed ook? Nou ja, ja. Ik, ik, kan nog wel, ik kan nog wel een keer een in inzel herinneren. Ja. Ja. Dat, we, dat, we, dat, we, dat we het raam open hadden laten staan. Ja. Dat, het, dat het binnen, binnen zo'n beetje was, het, was het net zo koud als buiten. Ja. En en zei, lager... Toen zijn jullie maar tegen elkaar aangekropen, ja, ja, We moesten wat ergens <laughs> <van liggen. laughs> nee, maar dat waren hele, mo hele moo mooie tijden. Ik denk altijd dat, dat was, ik ben heel blij dat ik die tijd heb meegemaakt, want het is nu allemaal heel professioneel, maar toen was het echt gewoon pionieren en dat waren ja, ja, gewoon dat was, fantastische was, tijden. Zeker. Ja, we, maar... hebben, we hebben samen hebben, we, hebben, we het, echt het, uh, hebben we het sprinten zeker op de kaart gezet mm -hmm. en we hebben, we hebben zelf heel veel moeten ontdekken. We, de, ja, er was gewoon iets, in Nederland stelt het sprinten niks voor. Dus wij, ja, we moesten wel pionieren. Dus uh, ja. Ja, dat, hebben, dat, dat was wel echt een super mooie periode. En ook echt wel vrienden geworden, zou te horen. Ja, maar dat is wel, ja, dat je je, je trekt zo naar je, je, je doet zoveel met elkaar samen en je trekt zo uh, met elkaar op. Ja, dat is wel uh, dat, dan uh, maak je wel een hele, hele hechte band. Ja. Ja. ja, ik denk ik denk, ik denk echt dat wij de eerste generatie waren. Want... Waarbij we niet alleen maar tegen elkaar streden. Maar dat we eerst dachten, laten we maar eerst maar eens gewoon zorgen dat we samen de, de top bereiken. En laten we dan maar eens gaan uitvechten wie er dan één of twee werd. En in plaats van meteen al gaan concurreren en dan ja. om de 20e ah, ja, en hebben, 21 e plek, hebben, te, plek hebben, te gaan reizen. Ik, ik denk dat we inderdaad wel genoeg uh, van elkaar geprofiteerd hebben. En uh, van elkaar uh, geleerd hebben en, uh, en, en, het, en het wel samen gedaan, ja. ja. Maar heren, wie is dan de beste sprinter van Nederland? Oh, dat, is, dat is Erben. <laughs> <laughs> Erben. Ja, <laughs> nou, nou, dat is een hele moeilijk. Ik denk dat dat, dat Jan is. Natuurlijk, de eerste, Jan is de eerste wereldkampioensprint. sprint. En als ik kijk naar. naar als ik echt denk aan, aan, aan Jan Bos, dan denk ik toch wel aan het wereldkampioenschap sprint in, uh, in, in Berlijn. Dan werd hij, werd hij gewoon uit het niks werd hij daar wereldkampioen. En dat was zo'n enorm event. En dat was zo geweldig. En dan moet ik altijd denken aan, aan de vlak voor de laatste afstand, dat Jan wist van ik ga hier wereldkampioen worden, ik mag alleen geen fout maken. En toen lag hij daar op een bankje vlak voor de stad in de kleedkamer en werd hij helemaal rustig en niemand deed er meer wat en ik zat daar stuiterend omheen te rennen. Ik dacht Jan, Jan, Jan, je gaat wereldkampioen worden en misschien kom ik ook nog wel op het podium. Ja, ja ben, dat, dat moment weet ik nog uh, inderdaad. En, uh, ja. ik, ik had iets van uh, twee tiende punten of zo te verdedigen en, uh, ja, ik, ik denk ik moet gewoon rustig blijven. En ik was me, ik was me zo enorm aan het focussen op enfin, ja, van wat ik moest doen. En dat lukte, lukte super goed. Dus ja, dat Maar was, dacht, uh, dat je was niet, dacht je niet van, van Erben, rot even op. Laat hem laat hier rustig. Nou, inderdaad. <laughs> <laughs> ik, da, ik probeerde, dat was ook misschien wel het, uh, het lastigste van, uh, van, van die afstand. Dat ik, uh, dat ik, dat ik Erben even, even uit mijn gezicht zelfs moest blokken. Want die ja. was inderdaad uh, behoorlijk aan het starten toen, <laughs> ja. maar dat, uh, ja. Ja, dat ging heel goed. En jij, Erwin, jij werd toen? Ik werd toen derde, want oh, het, was ja. mijn, het was mijn debuut op, een, op, op de WK-Sprint, ja. dus uh, ik was ook heel blij. Het was echt uh, een fantastisch feest. Jan, is dit, was dit je mooiste moment, die wereldkampioenschap? Nou, ja, dat, dat, was wel, dat is wel echt, echt het hoogtepunt uit mijn carrière, ja. Ik moet zeggen, ik heb daarna wel ook wel hele mooie momenten meegemaakt, ook wel echt, echt diepte punten. Maar ik ben wel, uh, ja, dat, dat moment is toch wel uh, echt, het, uh, echt het hoogtepunt. Hé, hey, en maar nu ga je dan fietsen, hè? Uh, maar de Olympische Spelen halen van 2012 is natuurlijk een fantastisch mooi, mooi, mooi, mooi doel. Maar kun je dat op deze manier ook halen? Of moet je dan weer extra gas geven, extra hard trainen harder trainen dan dat je dit, dit keer gedaan hebt? Ja, ik zal, wel, ik zal wel wat anders moeten gaan trainen, ja. Dat, uh, dat is een ding dat duidelijk is. Um, maar wel, ik heb wel een hele hoop uh, um, inzicht gekregen over ja, wat ik nou werkelijk nodig heb. Ja. Om, uh, om daar weer goed in te worden. Um, dus ik, ik, ik kan die ervaring kan ik gewoon, gewoon meenemen in, uh, in, in de ja. komende periode. Maar ben je, ben je ook echt bereid om de volle, voor de volle 100% alles te geven ja, dan de komende ik twee ik ook, jaar? Ja, dan, uh, dan ga ik er ook uh, volledig voor, ja. ja. ja. Dus wat, uh, wat, de, wat dat betekent RMS Jan nog... Bos op, op de Olympische Spelen dan? Ja. Even een Want kleine dat, voorspelling. Ah, dat weet ik niet. Uh, dat, kijk, ik, ga de, ik zal de teamsprint gaan, uh, gaan doen. Daarop komen is al een, een hele opgave. Uh, uh, je... ja, en en, en uh, ja, wat, wat het daar zou worden, ja, dat is uh, de vraag natuurlijk. Ja, wat, wat ja concreter... maar Jan, je weet het hè. Je weet het, Jan. Er mist nog één medaille in familie familiebos, hè? Nou ja, wie, hey, maar wie weet... Het dan het zal het wel geweldig zijn. Ja, <laughs> maar denk, ik, denk, je dat, dat, denk je dat het nog kan? Hè? Jan, jij hebt, jij hebt twee keer zilver gehaald te spelen. Theo heeft één keer zilver gehaald. Denk je dat je samen nog één keer een gouden medaille kunt halen? Nee, is, het realistisch gaat, of is het realistisch? Uh, uh, maar... nee, samen met Theo een uh, gouden medaille halen, dat zit er niet in. Theo, nee? die, uh, Theo dat is echt, een, uh, echt een, uh, een duurrenner geworden. En die zou dan ja. voor, de, voor, de, voor, de, voor de koppelkoers en voor de, um, voor de ploegachtervolging gaan... Mm. Um, ja, en ik zou er voor een teamsprint gaan. En dat, ja, die twee dingen, die, die gaan gewoon niet samen. Heren, we gaan het zien waar het heen gaat met Jan Bos en ook met ja. Erwin. Misschien nog een keer ja. samen op vakantie. Lepeltje, lepeltje in de caravan, je weet het niet. Daar hebben jullie nu tijd voor. Ja, het lijkt me hartstikke leuk om, <laughs> om dat nog een, nog een keertje te doen. Ja. Jan Bos, dankjewel ja. dat je hier was. Erwin, dan. dankjewel. En Erwin, tot volgende week. Tot volgende week. Oké, okay, hoi hoi. Hoi. Exit Holland. Van het schaatsen naar Jemen. Um, in Exeter Holland hoor je natuurlijk elke avond verhalen van Nederlanders in het buitenland. Sam die woont in Jemen. en De Nederlandse ambassadeur die heeft dit weekend alle Nederlanders in Jemen uh, geadviseerd te vertrekken. Sam, goedenavond. Hallo, goedenavond. Maar jij blijft gewoon. Ja, ja, ja. ja ik, uh, ik werk hier gewoon. Dus <laughs> geen reden om te vertrekken. Nog. Nee, Je werkt niet alleen daar. Je, je, je bent ook verloofd hè, met een Jemenitisch meisje. Ja, ja, ja, daar zijn we ook mee bezig. Ja. Daar zijn we ook, ook mee bezig. Dat klinkt uh, <coughs> lekker romantisch. Um, maar is het dan niet voor jou gevaarlijk? Ik bedoel, niet, er wordt niet voor niets opgeroepen dat alle, alle buitenlanders weg moeten. Nou, de buitenlanders moeten niet per se weg. Het is meer een, uh, een advies van de, van de ambassades om, om uh, het land te verlaten... nu, nu nog met reguliere vluchtelingen het land kan verlaten. Ik denk ja. dat mensen geschrokken zijn van de, van de situatie in Libië... Waarin, uh, als er heel veel mensen moeten geëvacueerd worden, plotseling, dan is het een grote operatie. Ja. En uh, volgens mij willen ze het zichzelf uh, gewoon makkelijk maken. Ja, precies. Buitenlandse Zaken heeft geen zin om, om allemaal extra vliegtuigen te sturen om mensen op te halen. Dus liever dat je zelf vertrekt. Nee. Ja. Precies. Maar jij, en, uh, jij, jij, jij blijft en jij, jij zou gaan trouwen, maar nou heeft ook de onrust in Jemen uh, dat een beetje in het water gegooid. Uh, nou ja, nou, ja het, het, het, uh, de, de meeste overheidsinstanties hier zijn bezig met de, met de politieke crisis of uh, met de mogelijke uh, maatschappelijke onrust die er, mm. die er nu speelt. Dus die zijn niet echt bezig met uh, toestemming geven voor trouwen, want je moet je toestemming krijgen van alle, alle autoriteiten. En uh, ja, voor de rest wil ik graag met mijn familie over laten komen. Maar we uh, kijken kijk hoe het loopt. Het kan, allerlei, kan alle kanten nog op uh, in het Midden-Oosten. Ja, want je familie zit er natuurlijk nu niet zo erg om te springen om even een feestje te komen vieren in Jemen. Uh, nee, nog niet. Maar ik, uh, ik ben, ben wel positief hoor. Het, kan, uh, ik, ik, het, kan heel veel, het zijn heel veel scenario's voor Jemen. En uh, er zijn uh, negatieve, maar er zijn ook gewoon uh, positieve scenario's. Zoals in Egypte, waarin er uh, na, na, na wekenlange protesten... Een, uh, een verandering van de regering komt zonder, zonder veel geweld. Ja. Is, is er een situatie voorstelbaar waarin jij zegt... nou, de groeten en ik neem mijn toekomstige jemenitische vrouw mee terug naar Nederland? Uh, nou ja, ja, ja. Als, als er, uh, er geweld uit op straat, men is bang voor de, voor de tribale machten die uh, steden overnemen en waarin mensen worden uh, gekidnapt of uh, huizen worden binnengevallen, dan is de situatie niet meer veilig. Ja. Maar dat is natuurlijk tot nu helemaal niet aan de wand hoor, dus uh, het leven gaat gewoon door in de stad. Ook al zijn er wel demonstraties, uh, je merkt er, als je er niet bij deze demonstraties bent, dan, dan merk je er niet veel van. Het is heel, heel moeilijk om in te schatten hè? hoe een revolutie gaat. Een revolutie ja. is niet een dag. Een revolutie kan maanden duren, of een jaar zelfs. En het kan geleidelijk gaan. En het is niet een plotselinge overgang. Het, is niet een, een, het hoeft geen dramatische situatie te zijn waarin de leider zijn laatste woorden spreekt. Het uh, kan, uh, kan ook andere kanten op gaan. Maar overleeft jouw verloving de jemenitische revolutie, Sam? Dat is de vraag. Jazeker, zeker, ja, zeker. Ja? Want, ja, uh... Daar ben ik heel erg van overtuigd. Ik las net op Twitter dat um, Arie Boomsma is ook uit elkaar na een hele lange verloving. Oh joh. Ja. Nou, u... onze, onze verloving kan, kan zeker heel veel revoluties aan. Oké, okay, mooi. van Arie Boomsma duurde geloof ik ook 14 jaar. Of nee, dat is niet helemaal waar. De relatie. Nou goed, doet er ook niet toe. Ik wens je al het beste, Sam. Dankjewel. En je wel. we uh, spreken je snel weer. Dankjewel. Oké. Okay, dag. dag. Twee minuten over half tien. Hier is het nieuws met Martijn Huis. Radio 1.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 En premier Berlusconi van Italië is aan zijn gezicht geopereerd. De ingreep duurde vier uur en was volgens de artsen nodig... om de functie van zijn kaak te herstellen. Een jaar geleden gooide iemand een replica van de dom van Milaan in zijn gezicht. Daardoor liep Berlusconi gebroken tanden op en een gebroken neus. En dat was het. Dit is Radio 1. VNN Today. Zometeen de Gooise vrouw, tenminste twee van de drie, Suzanne Visser, Linda de Mol en Chitske. Rijding over elkaar vooral. Mind your step, you'll be a traveler. No one tells you when or where to go. Mind your love, don't let them fool you, girl. And no one wants to see you, a broken.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 Marike Jager, Traveller. Morgen, ja, dan gaat hij in première de Gooise -vrouwen movie. De borstvergroting. Borstenvergroting. Je mag ze alle twijfelen. ik ga bij papa wonen. Zij is als de spiegel van mijn ziel. Luister, Cheryl, ik wil het graag klein houden. Wat een onzin. Je trouwt dus maar twee keer of drie. Max. Zullen u Nee, laten wij nou eens één keer in ons leven iets afmaken, ja? Kom maar dames, kom er maar bij. Het is niet één. Ja, en ik mocht op audiëntie bij drie van de vier gouden dames... Linda de Mol, Suzanne Visser en Tchitske Reidinga. En uh, ik nam natuurlijk heel in stijl wat champagne voor ze mee. Het werd een heel gezellig gesprek. En ik vroeg ze als eerste naar een typerende scène uit de film. Er was iets, een anekdote in Parijs... met een autootje op de Place de la Concorde. Ja, we, we rijden in een soort heel gek uh, beschilderd oud-Volkswagenbusje. Die zijn niet heel makkelijk te besturen, maar Suus is daar gelukkig heel goed in. Die heeft ook les gehad. En uh, bij de Place La Concorde zeg maar, is een soort uh, rotonde waar rij rijden dik... de auto's links en rechts om je oren vliegen. Dus Suus had zich van tevoren een beetje druk gemaakt van... hoe kom ik met het busje rondom die Arc de Triomf? Maar het ging uh, als een zonnetje, alsof ze nooit anders gedaan had. Ik zat rechts steeds te roepen, je kan, je kan, je kan, nu! En uh, het, het viel mee, want het was een zondag. Dus het was ook niet zo idioot druk. Ja. Dus het stond er eigenlijk zo op. Dat we met dat achterlijke beschilderde bus, beschilde busje zo uh, uh, rondjes gereden hebben. Het was zo leuk. Maar uh, Suzanne, als ik met mijn vriendinnen ben en we zitten zo met z'n vieren... Dan, dan heeft ieder zo rol. Dan als het over liefdesgedriet gaat, ben ik de, de nuchtere bitje die zegt... nou weet je, binningsoom bestaat niet en hij vindt je gewoon niet leuk genoeg. En onderwijl zit een vriendin van mij al een beetje om de, de ruimte te scannen... wat er nog meer voor leuk vlees rondloopt. Hebben jullie dat soort rollen ook? Uh, nou, uh, ja. Chits, die weet altijd in elke situatie een grap te maken. Ook als we, dat, ik vind dat echt zo heerlijk. Ook als we hele uh, dramatische dingen bespreken, weet je wel. En, uh, en dan komt Chits er tussendoor met een grap. Dan uh, geeft het zoveel lucht. En, uh, dus dat is, dat is Chits' rol, inderdaad. En um, uh, ja, dit dat is bij ons ook ik, ik denk dat ik uh, ik weet niet nee, hoe jij hoe, bent. Zou je nee. mij? Jij bent zeg maar de baken in de storm als het er echt op aankomt, als je denkt, oh, help, we komen er niet meer uit. Hoe lossen we dit op? Dan opeens. Het is net alsof het dan Suzanne Catwoman wordt. Het is ongelooflijk. Die vrouw heeft een kracht. Nee, zonder. Wat doet ze dan? Dat ze dat in mij ziet. Ja, nee, dat vind ik heel erg. Bij Suzanne Er zijn dan een paar momenten afgelopen jaar geweest dat je denkt... oh, jeetje, jongens, hoe gaan we dit? En dan, wam, en dan komt er toch een kracht naar boven. Echt waar, dan hups, en dit meen je wel of niet? Dit, dit, dit meen niet ik heel erg. Ja. erg. En Lind is heel erg van: vind ik. er is een probleem en dat gaan we oplossen. Dat gaan we nu analyseren. En wij ja. Gaan, ja, ja, ja. Want het is niet voor niets. En dat gaan wij. En dat is gewoon een hele fijne combinatie bij elkaar. Ja. Dat past gewoon heel goed bij elkaar. Jij bent een beetje Linda toch de nuchtere harde tante? Hoor ik dat? Nee. Nee. Hard? Nee, hard. Nee, hard zou ik niet willen zeggen. Maar ook wel ja. de pragmatische, zeg maar. Ik, ja. kan, ik, wel, ik kan inderdaad uh, waarschijnlijk het beste. Uh, uh, ...analyseren van oké, okay, uh, en ben uh, en van de oplossingen. Ja. Maar, maar jij zegt gelijk, ja, de, weet je wat een misverstand is? Omdat Linda zo enorm succesvol is op zoveel gebied... ...denken mensen dat ze hard en zakelijk is. Maar dat is helemaal niet zo. Linda is juist heel erg, die heeft een enorm empathisch uh, vermogen... ...en is heel erg zorgzaam en wil heel graag ons altijd in de watjes leggen... ...en zo een leuke tripjes voor ons ja. bedenken. En een uh, enorme, en enorm... enorm oh. ja, ze, ze kan ja. ons enorm verwennen maar en dat doet ze ook zo Linda. graag vrouw is, denk ik, dat je dat dan eerder zegt. Als een vrouw gewoon, zeg maar, hoog, hè, op de nou, piramide staat. Ja, ik zei het geloof ik meer, omdat ik, ja, ja, ja, ik hoopte... Ik, ik ben ook een beetje zo, en dacht ik, misschien lijk ik je een beetje blind. Dat <lacht> is. Echt niet. is een beetje hard. <lacht> uh, <lacht> <lacht> Helaas. Je kan dus ook succesvol zijn en gewoon lief en aardig ja. en zorgzaam zijn. Ja. Ja, ik, Laat dit een les voor mee. mij zijn. <lacht> dus... Um, ik heb de film niet gezien, nog niet. Ik kon hem nog niet zien. Maar een van de meest fantastische scènes moet zijn... iets in een, in een Frans kasteel. Jullie zitten met z'n allen om een tafel. En Loes Luca, die ja. bezweert oh. jullie of zo. Wat, wat gebeurt er? Nou, het geestige was, daar zal ik mee beginnen... is dat, in, in, dat was een heel mooi soort binnenplaatsje in het kasteel... maar er stond een tafel en die tafel bleek niet weg te kunnen. Mm. En massief wij moesten marmer. Een hele, massief marmer. massief Michelangelo geweest, ja, ja. hè? He? Ja, het was een heel, heel, echt heel bijzonder kostbaar ding. En wij moesten dus allemaal omheen zitten. Maar ja, dat was qua camera standpunten best lastig, want er staat gewoon je denkt, de hé, mensen, er staat een tafel, haal die even weg. Maar ja, die ging niet weg. Maar uiteindelijk was het dus alleen maar heel geestig... omdat wij een soort kringgesprek hadden... en oh nee. allemaal heel geforceerd om en over die tafel heen moesten kijken. Dus dat, uiteindelijk geeft dat een enorme meerwaarde aan zo'n scène. Dat is juist heel erg leuk. Omdat ja. zou ook in die witte legging door Been... in een soort hele gekke, gekke stand ging doen steeds... om ons te kunnen zien, om te vragen wat, wat ons oh, probleem was. Ze, ze speelt was. een soort uh, therapeut of zo. Ja, ze heeft een boek geschreven over hoe je, hoe je gelukkig kunt worden. En uh, daar zijn wij wel aan toe. En uh, het grappige vind ik eigenlijk van de scène... Is dat wij allemaal voor elkaar invullen waarom we daar zijn. Dus, dus ze vraagt het aan ons, maar we krijgen geen van alle de mogelijkheid om zelf iets te zeggen. Omdat uh, iedereen denkt te weten uh, uh, waarom we daar zitten. En Wat vind ik wel weer echt typisch is voor vriendinnen, want zo gaat het ook dat je zegt vaak iets voor de vorm... en dan zegt je vriendin die daar dwars doorheen prins, ja, maar... van, ach, daar zit jij helemaal niet voor. Jij bent gewoon bang dat je vent vreemd gaat. En uh, dat wil je zelf eigenlijk liever niet zeggen. En dat is het leuke, vind ik, van die scène. En, en Loes Lucas speelt het geweldig. Dat is echt heel erg grappig. Als ik jullie zo hoor... Dat... Tuurlijk hebben jullie heel veel log gehad, daar twijfel ik niet aan, maar er moet toch ook iets wringen en ergens schuren. Nee, nee, ook omdat wij, en, en volgens mij wel heel erg, uitspreken en allemaal heel veel zelfspot. Ik denk dat dat enorm helpt, als je jezelf op de hak kan nemen. Dus als, je kan gewoon tegen elkaar zeggen, van, zit uh, niet zo te zeuren over dat of dat, of zit jij weer even lekker belangrijk te doen, of, uh, uh, en dan wie, wie doet er hier wel eens belangrijk, Linda? Uh, nou, ik, denk ik. Wat <laughs> <laughs> zal ik dan wel zijn? Maar weet je ik heb wel eens ergens... was geloof er, ik in de volk of de Vanity Fair. Die hadden een fotoshoot met de, met de actrices van uh, Desperate Housewives. Mm. En, uh, en toen, toen ging die journaliste redelijk verneindig beschrijven hoe dat ging. En dat was helemaal niet leuk. Want het ging dan over wie het mooiste badpak aan had. En wie uh, de mooiste schoenen. En, uh, en, en dat, dat speelt bij ons nooit. Echt nooit. We hebben nog nooit gehad van... Oh, zij ziet er leuker uit. Of zij heeft een leuker aandeel in de, deze aflevering. Of... We misgunnen elkaar helemaal niks. Ook niet toen je elkaar leerde kennen, dat je dacht... zo, nou, die is uh, toch wat... Uh, een paar puntjes meer dan ik dacht, of wat minder? Of... Nou, ik kan niet ontkennen dat ik het fijn vond... dat zowel Lies als Chits net bevallen waren. Dat ik dacht, nou, we zitten wel meer in elkaars liek dan uh, normaal. Dat zou, zou ik liegen als ik zeg dat ik dat vervelend vond. Maar, maar... maar dat is ook weer af bij haar, zo te zien. Ja, dat, dat is, is, is het Het is gewoon weer helemaal weg. Ja, ik zag het meteen toen ik binnenkwam net. Shit. Het is wel weer slank. De ja, kleine Linde heeft wel een kleine fascinatie voor gewicht. Ja. Dat moet toch gezegd worden. Ja ja vroeger hadden we natuurlijk altijd met Annette, dan, dan, dan was het duidelijk, ja, het was het duidelijk. En sinds die weg is ben ik de dikste en uh, dat uh, dat is was even wennen daar leg je, je Ja, daar leg je meneer. wat doe je ik ben De oudste dus ja, ook een ja, ding maar ja, ja God uh... um, in, de, allemaal gooise vrouwen maar in het echt jullie zijn Amsterdam maakt dat Linda anders als echte gooise vrouw vergeleken met jullie ja, Amsterdamse ja, kent het het beste dus zij, zij heeft alle goede ideeën, weet je, zij heeft het, de serie bedacht. En, ja, en zij, heeft, serie zijn, ja. zij heeft, zij, zij, zij, zij, zij volgens mij nog uh, drie seizoenen kunnen vullen... met alles wat ze heeft opgeschreven aan, uh, zij kent het gooi van binnenuit. uit. Ja. er nou, dus heb je wel eens scènes, want jij, jij schrijft de serie ook, hè, mede en de film. Zit, heb je nou, wel eens scènes? Ik schrijf het niet, hè. ik, ik, niet ik schrijf op en, ja. dat, en dat geef ik aan de schrijvers en die gaan ja. daarmee aan de slag. En ik, ik merk wel dat ik wat dat betreft een beetje af moet kikken. omdat ik nog regelmatig dingen hoor of zie of meemaak van en denk... ja, het had er zo in gekund, zoals? Nou ja, dat heb ik in mijn editorial geschreven van het Goois vrouwennummer, dat ik eh, dus serieus hoorde van iemand die een au pair op gesprek had... die vroeg of ze headache money kreeg... En die vrouw vroeg, wat is headache money? Bedoel je, als je ziek bent, dat we je dan doorbetalen? Nee, no, no, if you, uh, you uh, have headache and your husband wants, uh, then I do for you and I get uh, headache money. <laughs> die vrouw die dat uh, uh, meemaakte was in een soort shock. Maar ik, ik denk meteen, er is dus ergens een au pair die headache money gekregen heeft. Want dat komt ergens vandaan. Ja. En dat is altijd het grappige. Waarom ga je niet door, Linda? Dit, is toch, dit, dit moet ja, toch in een volgende serie? Nou ja, omdat je, omdat je natuurlijk... Uh, we, we zaten met een ploeg mensen die je bij elkaar wilt houden. En uh, Annette Malherbe stapte op. Dat was al een behoorlijke aderlating toen. Maar hmm. gelukkig heeft Lies dat geweldig uh, ingevuld. Maar je wilt de mensen bij elkaar houden. En je, en je nou, zit gewoon met allemaal actrices. Ze <Gülphe> hebben jou nodig, Linda. Ze wilden allemaal een theater in. Ja. En uh, Zij kunnen allemaal niet leven zonder het theater. Dus uh, daar, daar heb ik dan weer wat minder last van. Maar uh, dat is heel moeilijk plannen om, om mensen bij elkaar te houden. En je wilt gewoon alleen maar met die groep en anders niet. Maar misschien nog wel vervolg. Ja, ik vind dat je altijd een heel klein gaatje open moet houden in het leven. Maar ja, het, was ook wel, het is ook wel mooi geweest zo. Dus we ja, moeten we maar kijken. Laten, dat hoop ik over twintig jaar, de Golden Girls, weet je wel. Maar dan ja, met ja, ze verliezen. Ja, dat ja. lijkt ja, mij dan weer ja. een heel goed Over twintig, vijftig jaar is dat. Ja, over vijftig ja. jaar, ja. de Golden Girls. Ja, twintig jaar ja, dan. Dames, dank. Volgens mij is de film nu al enorm succes. Want al meer dan 50.000 kaartjes verkochten. Ja, ja. ja, het gaat geweldig. Ja. En, en iedereen is heel erg enthousiast, dus het gaat wel goed komen met die film. Dank jullie wel. Ja. When you're close to tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so Family hoor je met hi. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, en uh, net natuurlijk Linda de Mol. En gezellig. chitske Gaat Suzanne Visser. Veel gegiegel. Veel girl talk. Wil je er nou een filmpje van zien? Die staat op de site bnntoday.nl. En dat is wel leuk, want dan zie je ook allemaal uh, beelden van de film... tussendoor. Allemaal scènes. Dus uh, kan ik je aanraden. Fred Lomers, goedenavond. Goedenavond. Koningshuisdeskundige... En uh, u had een mooie dag vandaag, want uh, uh, u was uh, uh, bij de, de oud-koningin Juliana-veiling. Tenminste, die begint morgen, maar u mocht de vandaag... Voor hè. De voorkijkdag. De voorkijkdag, ja. U mocht alvast even kijken en er worden spullen van, van uh, Juliana geveild. Nou, wat vond u het mooist? Oh, het mooiste, wat we gewoon opviel, ja, het zijn echt heel veel, echt paleisspullen. Je, je vraagt je eraf, je denkt, je, ja, wie zou zoiets kopen eigenlijk? Hè? Grote kamerschermen. Ja, die in een normaal huis niet passen. Maar uh, ja, wat en ja, en serviezen, ja, vreselijk indrukwekkende serviezen... Uh, waar je heel ara staan in een kast. Maar ja, uh, hè, dan moet je echt zo'n uitstelkast hebben en, en of je moet voor een heel groot idee. En dan ook wel serviezen waar je echt meer kijkserviezen en naar Want met hele allerlei voorstellingen erop. Nou ja, uh, de, de komt, als je een lekkere maaltijd hebt, komt het er niet op. Je moet je bord heel vol scheppen, maar anders komt het er niet zo heel goed op uit eigenlijk. <laughs> maar mooie dingen was wel het zilver. Hè? Dat ja. is wel, uh, ja? daar waren we wel mooie dingen bij. Ja, ja, ja. Tafelsilver. En, nou nee, geen tafelzilver, oh. Nee, allemaal voorwerpen en, en, en prachtige, en uh, kannen en schalen en zo. En, en dan vraag je je wel af eigenlijk, hè? Dus, maar ook prachtige miniatuurtjes. En dan weet ik wel... Die vriendinnen van Juliane, die hebben me we wel eens verteld, want ja. dat, dat Emma vroeger, hield ze tegen de kerstmis, hield ze altijd een kinderfeestje, en dan mochten Juliana en de vriendinnetjes mochten komen, en dan gaf ze een miniatuurtjes van zilver. Nou ja, die, uh, die kinderen vonden er niet zoveel aan, eigenlijk. Die hadden lief wat, spe wat speelgoed of iets aardigs gehad. Dus. Maar ja, later vonden ze het wel leuk, want dat kwam in de zilverkast. En nu is dat duidelijk, uh, zaken die jullie, want ze zijn allemaal van Emma afkomstig, dus uh, die Juliana van Emma heeft gehad. En dan vraag je, je meteen af, want er waren echt wel hele leuke dingetjes bij. En dan denk je, ja, ook al, hè, al uh, of, of, heb je nou een Jean de Bouffier-interieur in deze tijd? Want, maar de, de, voor die kleine miniatuurtjes vooral al zo'n uitgebreide familie, zijn. Ja. Nou, dan uh, kan je er wel een plekje voor vinden. Hè? Ja. Heeft u iets gekocht eigenlijk? Wilt u iets kopen? Oh nee, ik ga niets kopen. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Ik vind oh. het aardig om te zien, maar uh, <laughs> nee, en dat, dat is vreselijk. Ja, dus ontzettend, want daar hebben ze prijzen en die worden natuurlijk wel vier keer zo groot eigenlijk. Maar ja, waarom uh, dat je nu iets kan zeggen Dat heeft daar op een paleis gestaan. Nee, ja. dat, uh, nee ik vond het aardig om het te zien. Maar uh, een koper zullen zij mij niet vinden. Nee. Ja, wat, wat, wat doet zo'n zo zilveren miniatuurtje, denkt u? Nou, dat, alle, dat, dat kopen ze met elkaar. er zijn allerlei prijzen. Staan er bijvoorbeeld, dan noemen ze nu, zo'n zo 600 of 700 euro. Voor zo'n klein dingetje. Voor zo'n heel klein wow. dingetje. Maar bijvoorbeeld ook een voorbeeld. Ja, wat ik bijvoorbeeld wat mij toch wel verbaasde. Er staat een hele mooie een fruitschaal is het en echt wel, ja, niet zo protser. Want veel van die dingen zijn vreselijk trotsig ook. En die is gemaakt in 1740 door een Horens uh, zilversmid. En in 1927 is die ook in het Westfries Museum in Hoorn is die geëxposeerd. Ja. De Willemina hem uit. Geleend. Dus echt iets wat uit die streek uit West-Friesland komt. Nou, en, uh, en die schaal die, die, die staat nu uh, te koop, dat, uh, dus, dat denken ze, maar dat wordt vast veel meer, voor 35.000 euro. Hm. Nou, dan denk je, ja, kijk eens dat zoiets hoort gewoon eigenlijk in het Westfries fries Museum. Hè? Want dan horen ze zelf een smid, dat is echt een pronkstuk. Maar ja, dus nu komen, nou, dat is wat valt echt te verwachten... of hele rijke mensen, maar ook vaak uit het buitenland... die daarop gaan bieden <hums> ja. en waarschijnlijk wel het dubbele. En toch, zo'n Westfries Museum, ja, die hebben toch ook niet zo'n groot budget. Dus, maar ik dus vind omdat... het, ik moet zeggen, ik vind het eerlijk gezegd... sowieso een beetje ordinair om de spullen van de koningin te gaan veilen. Doe je het dan, nou niet? Ja, or of ordinair gesproken, hè? bijvoorbeeld de, de, de, de heel ordinair. Dus bijvoorbeeld, er wordt aangeboden een reis eh, necessaire van prins... Bernhard. Met, met een nagel uh, E3. Uh, ja. uh, uh, zelfs twee thermometer's. Ah, ja, ik Gebruik, vind het Ja, ja. Ik ben ja. een beetje smerig zelfs hè? Wie koopt dat nou hè? Ja, dat wil ik ook niet weten wie dat koopt. Nee, nee, Voor, nee, heel, nee. hele rare mensen. Maar oh, ja, toch zullen de mensen zeiden. En dan heel, ja, ik denk dat de reis er best aan moeten lachen, want bijvoorbeeld ook zoiets. er is ook bijvoorbeeld een. Uh, een, een, een lipstickhouder van Juliana. Nou, oh, die zou ik nou, wel willen. Gewoon van, met, van metaal. Dus dat is niet hmm. zo geen diamantjes of zo erop. Maar wel met een monogram erop. Nou, ten eerste vind ik al, ja, zo'n lipstickhouder. Normaal, als mensen het opruimen. Als dat gewoon van metaal is en niks bijzonders, dan gooi je dat weg. Maar ja, nu wordt het te koop aangeboden. En ik denk dat de best, voor, hè, voor fans, die zullen er best voor bieden. Dus ik denk dat die oranjes daar in een vuistje mee lachen. Dus denken, nou, kijk eens voor dat oude prul, daar zoveel voor gegeven Ja, hè? maar gaat, het, het, het geld gaat wel naar het goede doel, hè? Het wel, dat geld dan weer wel. Gaat wel. Het ja het dat is heel keurig, Goed. dus daarom, het gaat een hele goede doelen. Ja. Dus het kan niet genoeg uh, opbrengen. Hè? Dus dat is wel heel grappig, is dat, ja. Goed. Koningshuisdeskundige Fred Lammers, dank u wel... over de veiling van de spullen van Juliana. Today's talk. Waar gaat het over op de sportschool op deze prachtige maandag? Frans van den Herik, goedenavond. Goedenavond. Van de Bokschool in Rotterdam, hallo. Nou, het gaat bij ons een beetje over, uh, over sport dan, over uh, Heerenveen Feyenoord... Ja. En uh, dat de, de keeper Erwin Mulders, zijn vader, uh, plotseling overleden is in een hartstilstand. En dat uh, daar uh, Kustantjes, een ventje van 18 jaar, met een rouwband, met het de kalm, met een rouwband naar uh, het publiek loopt. En in de hemel kijkt. Ik bedoel, dat, dat, dat zegt toch wel wat. Was je ontroerd? Wat zeg je? Ik zeg, was je ontroerd? Ja, tuurlijk. Ja. Hè? Het komt er allemaal maar op je af. De keeper is 20 jaar. Eh, Mulder en dan, dan heb je dan Castanjus, eh, die is 18, en mm -hmm. dat hij toch eh, naar de tribunes loopt en eh, naar de supporters. Kijk, dat is toch fantastisch, van een ventje van 18 jaar. Ja, <laughs> ja. Ja, iedereen hebt het daarover, dat is fantastisch. Mm. Tuurlijk. En Rob Geurt van de sportschool Nieuwegein, hallo. Jim. Hoi. Hoi. Hallo. Goedenavond. Hi. Hoi. Waar gaat het bij jullie over? Ja, bij ons ging het eigenlijk uh, bewondering voor uh, Irene Moors. Die bij jullie in het programma Spuiten en Slikken zat. Ja. En ja, die toch even liet zien wat voor vakvrouw ze was. En in een moeilijk programma met toch met als ouderen, tussen die jongeren. Ja, gigantisch goed stand bleef te houden. Ja, klasse. Maar het ging toch ook, ze zei iets over dat ze iets geslikt had of zo, toch? Ja, ja. Wat dan? Nou, Sperma. Oh, oh, sorry. Ik dacht dat het over, over een pil ging. En uh, ja, goed, van kon het dus... verhaal vertellen. En dat was een van die, van die vragen hè, die, die, ze, die ze kreeg. Dus hij is dus echt op van ja, dichter aan van wie. En ja, ik, ik, ik, ja, ik, ik vond toch, uh, wauw, wow. uh, zo'n vrouw die, die dat toch. Uh, dat ze dat doet, hè? Ja, wat ik weer goed van haar vond weer is dus. dat zij ook een uh, gigantische, grote tegenstander was van, uh, van drugs. Dus op dat moment ja, gaf ze dus ook een stukje in dat programma een stukje weerwoord tegen, tegen, tegen alle drugs die, die jeugd hè, op dit ogenblik eigenlijk uh, ja, ja Een indrukwekkend wat, verhaal, vond je. Wat een gesprek zeg. Ja, Sorry. Want... <laughs> <laughs> Heb jij daar nog iets nuttigs aan toe te voegen, Frans? zeg <laughs> je? Heb jij daar nog iets nuttigs? Maar, <laughs> ik moet er alleen maar om lachen, ja. <laughs> Heb je het ook gezien? Nee, nee, nee. nee. nee dan gaat het nu wel even terugkijken, nee. zeker? Ik kijk, eh, ik kijk altijd naar voetbal en andere sporten kijk ik <laughs> ja, allemaal. Ja. Je had schaatsen, je had voetballen, dus... Eh, ja. Hij spuit en slikken was op, op een ander net, Frans. Oh. <laughs> nou, ik, ik, ik zou toevallig wel gekeken hebben. Had <laughs> oh, geweest dan. Ja, dan wel. Ik had dat ja. terugzien, hè? Ja. Goed. Rob, ja. Frans, dank jullie wel. Oké. Okay. gedaan. Tot, Tot volgende week. Tot snel, mannen. Tot volgende week. Nou, hoi, hoi. hoi jongen. Ja, en wij zijn er gewoon morgen weer, hoor. Um, met onder andere Nico Dijkshoorn. Natuurlijk bekend van de wereldrijd door. heeft een nieuwe dichtbundel. En met Monique samen wel. Over Egypte en uh, hoe het daar nu is. En uh, nou, kijk vooral even op onze site bnntoday.nl voor allemaal erg leuke filmpjes. Zometeen langs de lijn met Gio Lippens. B -N Dit is Radio 1.